Minister Blok en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een sociaal plan voor reorganisaties bij de Rijksoverheid. Afgesproken is dat ambtenaren die moeten vertrekken worden begeleid naar ander werk. Ambtenaren die vertrekken krijgen maximaal 75.000 euro aan premie mee. Het akkoord is van belang omdat er grote reorganisaties op stapel staan bij de overheid. Het geldt bijvoorbeeld voor de duizenden gevangenismedewerkers die de komende jaren mogelijk hun baan verliezen.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 Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Alleen in het zuiden drijft sluierbewolking over. Het gaat weer licht tot matig vriezen. Het koelt af naar min 2 tot min 5 graden. Morgen overdag en woensdag blijft het droog. Is een geregeld zon. Blijft wel koud. Met een middagtemperatuur van plus 3 tot plus 5 graden. Dit was het West Journaal. verkeersinformatie. Er staan nog files op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Ipenburg 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. In Limburg op de A76 geleen Heerlen voor Schinnen 2 kilometer. De andere kant op, van Heerlen naar Geleen... tussen Voerendaal en Schinnen 4 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1, de NTR. Dit ja, is Dames en heren, goedenavond. Zijn werk is aanzienlijk bekender dan hij zelf... want de kans is groot dat u dat vaak heeft gezien... zonder te beseffen dat hij het heeft gemaakt. Zoals de pictogrammen in de parkeergarages op Schiphol. Wij noemen de tulp, de molen en de schaatser. En laten we vooral zijn postzegels niet vergeten. En al dat werk is nu bij elkaar te zien in Groningen. Hier is Max Kisman. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, wat zou nou het allerbekendste aller beeld van jou zijn? Dat echt heel veel mensen kennen in Nederland. Heb je daar enig idee van? Uh, het allerbekendste beeld? Ik heb daar geen idee van. Want ik heb zoveel beelden gemaakt... en je bent eigenlijk ook een beetje op de achtergrond. Ik denk dat dat een beetje per periode is. Mm -hmm. Ik denk dat in, in de jaren... Ik weer even teruggaan, de jaren 80, 81, 82. Dat vinyl binnen die groep, toch wel een, het van hippe de een van de belangrijkste dingen was die ik maakte niet alleen, maar dat was toch wel het meest kenmerkende voor mij in die periode. Mm -hmm. En dat handje, denk je niet dat heel veel mensen dat kennen? Het, nee, het dat handje was, bij dat de fans? Nee, dat was niet van mij. Oh, was dat handje? Nee, niet dat van jou? handje was niet van mij. Van wie was dat handje? Dat dan? handje was van uh, Bob Takis. En wat deed jij dan? Wat is dan het beeld van de ik VPRO? Had een, ik had wat oh, nee. uh, lossere tekeningen, wat gezichtjes en wat dingetjes. Die, dat, uh, nou het beeld. Het is heel goed dat je dat zegt. Het beeld van de VPRO is niet alleen het visuele beeld, maar mm -hmm. is ook het geluid. Dus uh, de geluidstune die nog steeds draait, is altijd dezelfde gebleven. Dat is van uh, Ilo, hier komt de news. Ja, ja, ja. Dat is... Dat verbindt al die dingen aan elkaar. Dus als je dat eenmaal hoort. Maar inderdaad, dat handje. Ik denk dat voor heel veel mensen dat, dat was de periode voor mij, heel erg ingebrand is. Mm -hmm. En dat was dan na Jiske vet. Het was in die periode zing. Nee, dat technique. handje, dat handje was al voor Jiske vet. Maar wanneer, wat was er dan rondom Jiske vet? Dan zag je toch van die teken? En dat was dan. Toch ja, ja nou ja, je moet ook weer uh, voor, elk programma had zijn eigen titel. Mm -hmm. Maar de VPRO had een soort stijl dat zij alle programma's aankondigde... met een animatie. En er waren verschillende mensen die die animaties gemaakt hebben. En die animatie hoorde bij de VPRO. En ik had voor Jiske Vet een, uh, drie vuilnis, lopende vuilnisbakken uh, of nou, vuilnisvaten oh, ja, gemaakt. Ja, ja, ja, en, ja. En ik weet niet of dat het bekendste is... Dat geloof ik niet, nee. Ik, ik weet. Maar als totaal zijn ze wel weer herkenbaar... als een soort van beeld uit die periode. Ja, want in Groningen zijn ook die beelden uh, een te paar, zien. Een, hè? Een, aantal. een aantal. Een selectie, een selectie heb ik ja. ervan gemaakt om toch te laten zien. Rondom Adriaan van Dis is hij uh, dat te zien. Is die dat ook te zien? Ja. Nee, uh, sorry, uh, Freek de Jonge. Ja. <laughs> nu had ik het door elkaar. Ja. Nee, die van Freek uh, de Jonge, dat is een, een latere. Dat ja. is een, uh, een animatie... Voor zijn programma. met die korte clips. van drie minuten. Ja. En dan is dit. Uh, zijn verhaal over de zondagschool. Waarin hij. Uh, door drie jongens in elkaar geslagen wordt. En. Uh, vanaf nu. zullen natuurlijk die pictogrammen op Schiphol. echt in on op ons netvlies ja. komen te staan. Ja, nou, die gaan binnenkort. Uh, worden die geplaatst. Onthuld. Is dat Ik dan denk dat feestuwen? ze wel onthuld worden. Hoe gaat dat eigenlijk? Ik uh, wacht af, ik, ben, ik uh, ben heel benieuwd. Ik denk dat er wel iets komt. Ja. We hebben uh, nu de klomp uh, en uh, de molen en de schaats van Opland. Ja. En jij levert ook wederom een klomp, een schaats. Ja. En. Een, uh, moet dat dan? Hoe, nou, de, die begrippen zijn natuurlijk heel erg de, uh, ja, de inge, ingewerkt. En die, mm -hmm. de mensen zijn eraan gewend dat vaste bezoekers weten de indeling. En dat is toch wel een soort van gewenning. Dus de, om daar nou volledig andere begrippen voor te verzinnen... die met het Hollands landschap te maken hebben. Was een, ja, het had gekund, maar ik, ik denk dat het niet zo'n probleem was... om het, hetzelfde, dezelfde serie te gebruiken. Ja, het ziet er alleen uiteraard totaal is, anders uit. Er is één andere, en, en, en dat is de dat schaatser. Is uh, dat komt omdat mijn figuren, tekeningen, zijn altijd aan profiel. Altijd aan de zijkant min of meer... Getekend, soms mm -hmm. zoveel mogelijk vanuit de zijkant. En de dijk is heel erg lastig om uh, van de zijkant... dus of van de waterkant of van de landkant... dan krijg je een soort streep en je weet niet wat een dijk is. Dus een dijk kun je heel goed tekenen als, doorsne als doorsnede. Yeah. En dat zie je ook bij die tekening van de opland is dus een doorsnede. Ik heb ook wel doorsneden gemaakt... maar dat is niet helemaal in dezelfde soort stijl van of de, het, het denken... Van, uh, van die andere tekeningen. Dus dat is, andere dat is een andere geworden. Het is geloof ik de tweede keer hè, dat je uh, een opvolger maakt voor Opland. Ja, klopt, ja. Wat was de vorige? Dat dan? was het, uh, verhuis, uh, de verhuiszegel van de, van de toenmalige PTT, nog, geloof ik. Uh, de, uh, Opland had een uh, postzegel gemaakt die je kon gebruiken als je ging verhuizen. Ja. En ook een Ansichtkaart of een verhuiskaart met, jij... zijn, met zijn uh, beeld erop. Mm -hmm. En dat heb ik toen ook vervangen. Goed, het blijft altijd een beetje ingewikkeld uh, praten over plaatjes op de radio. Uh, uh, voor mensen die in de buurt zitten van een computer op dit moment. Die kunnen het beste even naar jouw site gaan, hè? ondertussen. Dat kunnen ze doen, ja. Nee, ja, die heb ik wel. Maar die is er is nog een andere ook. Er is een andere en die, dat is uh, kismanstudio.nl Daar staat meer op? Daar staan andere dingen op. Oké, okay. en, en daar geef jij de voorkeur aan, begrijp ik? Uh, ja, want die is meer op uh, Nederland... Uh... Ja, er staat .nl achter. Oké, okay. dus, dus zeg hem nog één keer, Kisman... Kisman Studio, oh. één woord. Ja, Kisman Studio... .nl. .nl. goed, gaat het allemaal zien. Dan ligt hier een hele verzameling met uh, uh, waanzinnige mooie boekjes. Ik had graag of je die mee wilde nemen. Dat zijn je dagboeken. Ja. Iedere dag een tekening. Ja, a, day, a, a drawing a day keeps the doctor away. Was mijn, uh, was, jouw opvatting. was mijn hoop. En? Is het gelukt? Ja, laten we daar maar niet over hebben. Maar 25 jaar geleden ben je daarmee begonnen. Ja, 1986. Ja. Toen ongeveer. was je zo'n 35 jaar. Zoiets, ja. Reken ik dan heel snel ja. uit. Wat was de aanleiding dat je dacht... En, uh, dat moest ik nou maar zo gaan aanpakken... om die dokter buiten de deur te houden? Ik, uh, ik werkte toen nog bij Finiel En we hadden een stagiaire, Paul Smit... Heel leuke jongen, heel enthousiast. En uh, van de graven school neem ik toen, toen, toen ik kwam. En die tekende in zijn agenda. Wat ik vroeger natuurlijk ook middelbare school, rij aan agenda zo. En dat waren hele leuke pagina's. En ik dacht van. Uh, hey, hey Paul, wil je die, die agenda aan mij verkopen of uh, overdoen? Nee, nee, dat kon niet. En toen dacht ik, van ja, hoe kom ik aan die mooie boeken? <lacht> nou, toen ben ik het zelf maar gaan doen. Bij gebrek aan, Bij gebrek aan uh, die van Paul Smit. <laughs> maar ja, nu doe ik het dus al inderdaad zo lang. En ik heb uh, bijna drie meter boekjes. Van die kleine A6-boekjes, zei het. En uh, ik heb het een keer berekend. Ik denk dat ik tussen de 15.000 en 20.000 tekeningen heb. Wow. En ben je dan zo gedisciplineerd? Want op welk moment van de dag doe je dat? Dat moet dan bijna wel een vast tijdstip zijn? Of nou, niet? dat kan s'morgens vroeg als je toch wakker wordt. En je moet even je... Naar het toilet. Je zit er een tijdje. Kun je of pseudocus doen. Of, uh, <laughs> of, een, mooie tekening of maken. een mooie tekening maken. Of je zit in de trein. Of in het vliegtuig. Het zijn altijd momenten die een beetje uh, waar we een beetje zitten te niksen. Om de, op die manier op te vullen. En komt dat dan als vanzelf? Hoe, hoe, hoe, want het ziet er zo ongelooflijk mooi uit. Met, nou ja, en de tekening is prachtig. Nou, met, je moet, je, je moet het ook een beetje zien als notities. Mm -hmm. hè? Dus, het zijn vaak herinneringen van de dag. Dus als je even een, een moment van de dag... Vaak denk ik, van wat is het belangrijkste moment van de dag geweest... wat ik zou willen vastleggen? Is dat een bijeenkomst? Is dat een ontmoeting? Is dat uh, dat ik de brug overfietste of dat ik iets schoonmaakte? Of is dat een, uh, een intiemere situatie? Of is dat een maaltijd? Of televisie kijken of een, een tekening maken? Hm. En vandaag? Of gisteren? Nee, de, vandaag kom ik, de laatste tijd kom ik er niet zoveel aan toe. Vanwege die tentoonstelling. Vanwege die tentoonstelling heb daar ik ook, in Groningen. Heb ik, en vandaag... Nee, mijn boek, oh, sorry. Mijn boek is nog helemaal leeg. Kijk, ik heb een nieuw boek begonnen. En dat heb ik, is nog helemaal leeg. Maar wacht, hè, sinds wanneer houdt het, houdt het dan op? Sinds die tentoonstelling er is? Ja, maar het komt wel vaker voor dat, dat je een aantal maanden hebt... en niet de geest om... Uh, om iets neer te zetten. Ja, Dat komt wel eens vaker voor Je noemt die tentoonstelling, maar ik kan me zomaar voorstellen... dat het ook iets te maken heeft met het feit dat je net weer vader bent geworden? Oh, nee, nee, dat, dat is juist een aanleiding om wel elke dag een tekening te maken natuurlijk. Bijvoorbeeld vandaag, de hele dag voor hem gezorgd. Dus dat, uh, dat is wel een reden om daar een tekening van te maken. En je liet net ook de schetsen zien voor het uh, geboortekaartje? Ja. En veel van jouw beelden komen dan ook weer terug, hè? In feite reproduceer je beelden ook, of onderdelen daarvan. Nou ja, mijn, mijn figuurtjes, die karakters, die zijn vrij eenvoudig. Ze hebben een neus, een, een voorhoofd, ogen, een, een mond... en twee handen en twee benen. En het is een typisch mannetje. Ik noem het maar het kistmanmannetje, en ik heb een kistmanvrouwtje. En dat uh -huh. is eigenlijk... Uh, en die, staan, die kunnen overal voor staan... Dus die kan ik telkens gebruiken. En uh, ik hoef alleen maar de situaties te veranderen. Waardoor er een nieuwe... Hè, dus een soort van remix. En, uh, en, en ja, remix en sampling vind ik toch al een van de mooiste uh, uitvindingen. Bij wijze van spreken. En dat was natuurlijk in de jaren zestig had je dat mm -hmm. al. En met tapes, maar ook met uh, verknippen, collage. Hè. Dus het begrip collage is dat eigenlijk. Collage is een hele mooie vorm om met materiaal wat er al is, nieuwe, uh, nieuwe beelden te maken... Mm -hmm. of nieuw, nieuwe uitdrukkingen te geven. En, en dat zit natuurlijk wel er helemaal doorheen gevoerd. Ja, dus uh, het geboortekaartje voor jouw zoon... Uh, dat, dat babytje is eigenlijk ook te zien op de tentoonstelling. Op de muur zijn ja. een aantal van die kismannetjes en vrouwtjes. Ja, maar uh... het babytje was er, was er inderdaad, uh, die zoon... Was de reden om dat babytje te tekenen. En sinds hij, uh, zeg maar, in verwachting was. Hij was niet in verwachting, hè? Nee, nee, sinds dat hij <laughs> zou komen, ja. is, is dat tekeningetje is dat een rol gaan spelen. En komt dan ook in die, uh, ja, ergens in die tentoonstelling terug. Censureer jezelf eigenlijk uh, bij die dagboeken? Want dit gaat natuurlijk bewaard. Uh, Blijven, worden, hoe zal ik het zeggen? Nou ja, kijk, dagboeken zijn natuurlijk niet iets waar je in jezelf moet censureren. En ook uh, de meest intieme gedachten en gedachten en de, de meest pijnlijke momenten zou je moeten vastleggen, al is het alleen maar om dat te doen. Mm -hmm. En uh, of dat nou ergens terechtkomt, dat speelt niet echt een rol. Nee, dus je gaat vrij ik. uit. Min of meer, ja. Hmm. Ik, ik, nee, maar soms heb ik wel dingen, dan denk ik van, ja, dat is niet zo belangrijk of zo. Nee, ik ga er redelijk vrij uit als ik daar zin in heb. Ik hoor wel enige haarzeling. Ja. Volgens mij heb je toch behoorlijk in je achterhoofd... dat anderen het op een gegeven moment onder ogen ja. gaan zien. Ja. ja, nee, er zijn... Er dus zijn, je, zijn, je censureert jezelf. Er je zelf. zijn... Ja, nee, <laughs> oké, okay, toegegeven. Oké. Okay. Uh, luisteraars kunnen zich melden in het komende uur. Kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Ik kreeg trouwens al één reactie binnen. Maar nu heb ik mijn iPhone daar liggen, via Twitter. Maar goed, dat komt straks wel uh, bij jou ook terecht. Eh... Um, uh, Goed, via Twitter kunt u dus reageren, hashtag Radio Kunststof. Of uh, via onze site, ga naar radiokunstof.nl en meld u bij het gastenboek met een vraag. Vandaag is onze gast, voor de mensen die later zijn ingeschakeld, uh, Max Kishman. Hij was een van de eerste illustratoren in Nederland uh, die met uh, de computer ging werken. Een pionier dus op het gebied van digitale technologie en daarmee verwierf je wereldfaam. Uh, je hebt langere tijd ook in uh, de Verenigde Staten gezeten, in San Francisco. Dat Wire uh -huh. Television. Wat was ja. dat nou precies eigenlijk? Het was een combinatie met een mediatijdschrift, hè? Ja, ja nou ja, het is, het is ook weer een. Uh, ik ben eigenlijk meer als ontwerper met computers uh, begonnen. Uh -huh. Om, omdat in mijn ontwerp. Omdat integreerde me heel erg. Het heeft ook weer met de muziek te maken, maar dat is een ander verhaal. En. Uh, in de jaren 80 was er in Amsterdam een uh, bedrijf, ik weet niet meer hoe het heet, maar die vertaalde en maakte gebruik van tekstverwerkers. Uh -huh. En toen uh, was het idee om met tekstverwerkers ook tijdschriften te maken. Degene die dat deed, was Louis Rosetto. Daar werkte ik een aantal jaren mee in Amsterdam. En hij ging naar San Francisco en begon het tijdschrift Wired. En hij was de reden, en dat contact was de reden dat ik na. Californië ging, je om had daar. Ja, leren kennen. Ja, ja, ja. Om daar. Ik, had toen bij, ik werkte toen al een bedoel, daar gaat weer tijd overheen, ik werkte bij de televisie, bij de VPRO. En zij wilden wat met televisie doen en hebben mij toen gevraagd om daarheen te gaan. En dat heb ik toen gedaan. En je hebt daar vervolgens uh, acht jaar uh, doorgebracht in Amerika? Ik heb daar acht jaar doorgebracht, niet bij Wyatt. Want dat ging na een jaar alweer. Dat over. ging na een half jaar al. Op de kop? Uh, werd dat, nou, dat ging niet over de kop, nee, dat werd verkocht. Hm aan een uh, grote uitgeverij New York, Condé Naast. Die geeft het, nog steeds, het blad nog steeds uit. Oh. Maar wilde niet met die televisie verder. Ja, en dus ook niet met jou? Nee, het is de laatste in, het eerste uit. Goed. Nou, daarover hebben we het straks waarschijnlijk nog. Waar we het nu over gaan hebben, want dat is de aanleiding... is een, uh, een hele mooie tentoonstelling van jouw werk te zien in, uh, in Groningen... in ja. het uh, Grafisch Museum, vlak achter uh, het Centraal Station. Je, hebt ook, uh, je bent opgegroeid hè, in Groningen... Ik heb mijn middelbare schooltijd daar ja, doorgebracht. Ja. ja. Helpman wonen je. Ja. En um, uh, goed nu in die stad van jouw middelbare schooltijd uh, is um, uh, die tentoonstelling te zien met jouw werk. En het is een overzicht en het is een prachtig overzicht, want het zijn ook hele mooie tijdsbeelden mm -hmm. van de jaren tachtig uh, mm -hmm. tot en met nu. En het begon eigenlijk allemaal in de jaren tachtig begon jouw carrière echt vorm te ja. krijgen. En eigenlijk via Paradiso, was dat een beetje het startpunt? Nou, ik heb eindexamen in 1976 gedaan. Mm -hmm. En als freelancer met een collega heel veel dingen gedaan. En wij uh, werden op een gegeven moment uh, gevraagd... om het tijdschrift viniel te gaan vormgeven. En ik denk dat daar eigenlijk toch wel uh, voor een breder publiek... Ons werk werd, uh, onze, onze basis werd gelegd. En dat was ook wel revolutionair. Want er waren ook mensen die zeiden van ik, het is onleesbaar, dat vinyl. Ik ja. kan het helemaal niet volgen. Ja. Want het was echt wel iets totaal anders. Hoe anders was het eigenlijk? Wat, wat gebeurde er in dat blad wat nou, zo anders? Was? Het, uh, ja, het vinyl komt voort uit een, uh, zeg maar een subcultuur uit Amsterdam. De ultrabeweging. Uh, muziek en beeldende kunst. En uh, vonden dat Men vond dat niet terug in de, in de pers en de media, de, de, de gangbare pers en de media. En besloot toen een eigen platform, dus een eigen te, tijdschrift mm -hmm. op te zetten. Nou, die muzikanten, niet de minste onder ons. Wie waren dat dan? Nou, ik noem daar Gerard Walhoff, uh, Stefan Emmer, Arjen Schamer. De zoon Schamer. van uh, de andere nou ja, Emmer. En, en Stefan maakt dus heel veel... Tunes ook voor de televisie, ja, ja. dus al die de NOS en zo. Dus dat, dat is een groepje zeer talentvolle mensen die, die vonden dat hun muziek meer aandacht moest krijgen en dat gebeurde op een manier die in de vorm die daarbij paste. Je had één ander tijdschrift in Nederland. Dat was Muzikant Oor en dat was natuurlijk de tegenpol. Ja. Dus, dus Dit was allemaal hipper en alles wat je anders deed ja. was natuurlijk ook vreemder voor een groter publiek. Maar je merkt gewoon dat er toch heel veel mensen in die tijd... dat blad oppikten omdat dat hun identiteit uh, bij hun identiteit aansloot. Maar hoe zou je die identiteit omschrijven? Van jezelf ook in die tijd? Wat, waar moeten we aan denken? Nou, Was je... jij zo'n hippe jongen? Dat, dat kan ik niet van mezelf zeggen... <laughs> nee, <God. laughs> ik ik, ik, had, ik uh, kleedde ik mij heel erg. Nee, nou, er zijn leuke foto's op Facebook te zien, waarin ik als een soort jonge man uh, en een bril toch er wel hip uitziet. <laughs> ja. Als een soort jonge man met een bril. Ja. Maar, um, maar hoe kwam de, de, die nou, totaal de, andere vormgeving? Tot... Ja, je zocht naar an, een andere beeld. Je zocht naar een andere taal. Hm. Je zocht naar andere uh, composities om de taal en de dingen die je wilde uitdrukken gestalte te geven. En dat was vooral vallen en opstaan en experimenteren. En ik denk wat uh, in die tijd wel speelde was het... Uh, je hebt natuurlijk in de muziek was de computertechnologie veel eerder. Mm -hmm. En het mengen van stijlen en arrangementen was aanwezig in de muziek al. Dus het idee van collage vond daar al plaats. En soms wel op analoge manier, maar al, ook al op digitale manier. En in de vormgeving zie je dat idee van hergebruik... maar ook citeren en collage heel erg toegepast worden. Ja, en zoveel vormgeving ja. en muziek beïnvloeden elkaar meer, ja. daarin. Op de... ja. Er zijn dus prachtige affiches te zien uit die tijd, de jaren tachtig... die je voor Paradiso maakte, ja. Nina Hagen, John Cale... En um, uh, je maakte er, geloof ik, wel twee of drie per week. Wel meer. Ja? Ik denk dat het programma zeker. dat er zeker vijf tot zeven, schat ik soms, uh, avonden waren. waar een affiche voor gemaakt werd. En er is ook een hele mooie brief te zien. Uh, achter glas. Ja. Uh, ja. Door jou geschreven aan. Uh, uh, wie was het? Van nee, de, de, de, de, brief, de eerste brief is, dat is van Jan Dietvorst, die, ja? die werkt bij Paradiso en die in dit geval die was ook uh, verantwoordelijk voor de briefing naar mij toe voor de Tegentonen Festival affiches. Ja? En hij schreef, ik woonde toen in Barcelona, hij schreef mij een brief in zijn mooie handschrift van Max, jij mag het affiche van Tegentonen doen. 250 gulden of 500? Nee, dat 500, Wat is het? 500. 500, 500 gulden. <laughs> Sorry. Nou, de affiches in Paradiso deed ik met mijn grote vriend en collega Martin Jongema. Die helaas is overleden, twee jaar geleden. En wij wisselden uh, de weken af. Dus de ene week deed hij dat, de andere week deed ik mm. dat. En dan schrijf je trouwens op het einde, in hele kleine lettertjes is dan nog te lezen... omdat je zo'n goed handschrift hebt. Uh, ik kom maar niet op het eten bij het etentje, daar zal ik niet aanwezig zijn, want... Nou, dat, ik denk niet... dat het een personeelsetentje was. Ja. Nee, want ik was in Barcelona, hmm. dus dan moest ik daar speciaal voor hebben. Ja, maar ook alsof er iets was wat gevoelig lag. Oh, dat weet ik niet. Hmm. Nou goed, lees die brief er nog ik, maar zo. Ja, dat uh, kan ik me niet meer herinneren. <laughs> um, maar goed, ik zei al, een mooi tijdsbeeld. Want uh, Paradiso, uh, die muziek. En um, uh, dan is er... Dan beginnen eigenlijk de jaren negentig. Ik ga er nu een beetje in vogelvlucht doorheen. En dan begin je eh, animatie te maken voor de VPRO. Ja. Nou, dat moet het Mekka zijn geweest toen je die opdracht kreeg, toch? Drupsteen deed het daarvoor? Nou ja, toen ik op de academie uh, studeerde, op de Rietveld. En ja, wij waren natuurlijk heel erg maatschappelijk betrokken. Niet politiek, ik was niet zozeer heel erg politiek, maar wel maatschappelijk betrokken. Want dat en, was iedereen in die en de, die vee, de tijd? Nou, je zegt, niet, natuurlijk. Niet, niet iedereen hoor, maar een groot deel van in mijn omgeving wel. Maar ik was een groot fan fan en, uh, en altijd een VPRO adept geweest, al van, van mijn middelbare schooltijd in Groningen. Mm -hmm. uh, dus de VPRO was een heel belangrijk onderdeel van mij. En ik groeide op met de VPRO. En het werk van Wim Schippers en de andere Wimmen. En en de Bie. Maar ook, ook het werk van Jaap Drupsteen. En op de academie was voor mij. De plek van De ontwerper ook. De, de, de, de, de plek van Drupsteen. Er was maar één plek in Nederland. Dat was de plek van Jaap Drupsteen bij de VPRO. Er was één omroep en één ontwerper kon dat doen, en dat was uniek. Het was zo uniek. dat uh, Ik wilde dat heel graag doen. Ik deed animatie op de, uh, op de academie. Maar door mijn loopbaan en de viniel kwam ik in hele andere dingen mm -hmm. plekken terecht. En uh, toen ik in uh, Barcelona woonde... was het Bob Takes die mij opbelde. En hij zei van Maxi, ga je weg. Wil jij dit overdoen? Wil, wil jij dit overnemen van mij? Hij, uh, vond, dat, hij, vond, hij vond dat ik... Iemand was die dat in, in mijn eentje uh, op een verantwoordelijke manier... verantwoorde manier kon, uh, kon doen. Ja. En zo ben ja, ik naar Ja, dat was het door dolle natuurlijk. Ja. Ik had Wat deed een... je in Barcelona eigenlijk? Uh, weg zijn. <laughs> ik zie je ogen echt een heel andere kant op draaien. <laughs> ik ben naar Barcelona. Wat was er aan de hand, Max? Ik ben naar Barcelona gegaan om, uh, met een werkbeurs... Ik had een kleine studio in Amsterdam en daar wilde ik mee stoppen. Ik wilde meer... Nou ja, dat is wel interessant. Ik ging naar Barcelona en mijn uh, onderzoek was daar... om de grafische beeldtaal of de grafische symboliek te onderzoeken. Op een beeldende manier dan. Hè? Dus, niet zo, dus niet echt schrijven of zo, maar mm -hmm. gewoon dingen maken... die heel erg uh, grafisch en plat waren. En dat was nog helemaal niet de stijl die ik uh, nu hanteer... Maar dat was de aanleiding om daar te gaan werken. Maar waarom juist in Barcelona? Dat heeft weer te maken met een interview wat ik gemaakt heb... met grafische ontwerpers in 1985. En toen dacht ik, in Barcelona, van de Spaanse ontwerpers. En toen ik daar was, dacht ik, daar wil ik een keertje wonen en werken. Ik zie jou de hele tijd met glinsterende oogjes kijken. dat Ik denk, er was nog iets anders waarom hij in Barcelona bleef. Of zit ik helemaal fout? Nou ja, er zijn altijd al andere dingen. Ja, precies, er was nee, gewoon ik een heb vrouw oude, en je ik was heb ontzettend verliefd geworden. Ja. En toen ben je in Barcelona, zeg dat ja. dan gewoon. Nou ja, ja oké. Okay. Ja, maar goed, goed, je denkt: nee, nee, nee, het gaat ja, wel werk. Daar kunnen, we kunnen we wel zo door blijven gaan. Ja, elke precies. keer als ik ergens. Als jij ga... ergens, dan was daar opeens weer een liefde en dan ja. stond het hele leven weer op de kop, toch? Ja, ja, ja. Rode klopt, draad. Goed, um, uh, toen, nou ja, prachtig, prachtig, prachtig. VPRO, uh, het Mekka. Eigenlijk waren dat uh, bewegende affiches die je ging maken. Ja. Dat was net zoals bij de VPRO, drie of vier, iets minder, mm -hmm. drie of vier per week. En uh, je kon ook, het aardige van dit werk is, of, of ook van, van de VPRO, is je hebt een beperkte tijd om iets te maken en beperkte middelen. En afhankelijk van wat je ideeën zijn en hoe, hoe efficiënt je dat aanpakt, kun je dat ingewikkeld maken of minder ingewikkeld. Dus, Um, ik koos toch altijd voor een eenvoudig, visueel eenvoudig basisprincipe. Hè? Dus de, een, een poppetje wat heen en weer draait en dat is een loepje. Dus het begin is, sluit weer bij het einde aan. Dus dat kan je oneindig doorgaan. Mm -hmm. En er zit niet echt een verhaal in. Hè? Dus het is, het is dynamisch, maar toch statisch. En in, da, in dat opzicht is het zo, een soort van affiche, vind ik het. Het is meer een affiche dan een illustratie. Het is een symbool voor wat het uh, programma zou kunnen worden. Ik zei nu wel net dat jij uh, de eerste was. een van de eerste illustratoren die met de computer uh, aan de slag ging. Toch is de basis nog altijd, ook uh, voor de tekeningen die je nu maakt... voor uh, het Financieel Dagblad, iedere zaterdag, hè, voor de Volkshand. Basis is nog altijd de tekening ja. hè, met de hand. Ja. Waarom ja. eigenlijk? Want als je uiteindelijk toch die iPad ter hand neemt... waarom zou je het niet gelijk op de iPad doen? Nou, op het moment dat je een idee hebt of een, of een gedachte hebt... wil je het vastleggen. Dus het tekenen is... Je begint met schetsen. Ik begin met schetsen. En het tekenen is noteren. Het is een notitie. Een tekening is een notitie. En je kunt die tekening verder uitwerken en verfijnen. En dan wordt het steeds meer de tekening. Uh, dat is één maar ding. He, een tekening is een notitie. Dat is toch wel opmerkelijk voor iemand die alleen maar met vorm en beeld bezig is. Het begint uh, dus met taal, zeg jij. Nee, nee. als je een tekeningetje maakt, dan noteer je dat. Dat is, dat is ook een notitie. Ja, ja. Okay. Dat vastleggen. Alles ja, ja. wat je vastlegt... Uh, dat in het Engels komt dat vaker beter tot uitdrukking. Als je een no notes... When you kan net zo goed een tekening zijn. Of ja. a recording an image. Of recording an idea. Mm -hmm. Dus dat... Uh, um, Vast, nou ja, vastleggen, gedachten vastleggen, dat kan noteren, noteren zijn. Dus voor mij is tekenen en schrijven, schrijven is ook een, een, uh, een bijna een grafische vorm voor taal. Het schrijven, is, het schrijven zelf is geen taal. Het schrijven is een grafische vorm van de taal. Ja. Feitelijk dus, gezien. Ja, ja, dus in die zin zijn tekenen en schrijven hetzelfde. Maakt het eigenlijk niet uit. Maakt dat niks uit. Nee, nee, nee we hebben en, gewoon... En ik vind tekenen belangrijk omdat daarmee je gedachtes uh, tastbaar worden. Maar daarmee heb je nog niet mijn vraag beantwoord... waarom je het dan toch in eerste instantie met een potlood op papier doet. Um, om, ik denk dat het heel belangrijk is om iets visueel en grijpbaar... en inzichtelijk te maken uh -huh. voor jezelf in eerste instantie... En als je gecompliceerde 3D-vormen gaat maken... is het prettig om dat als uh, houvast te hebben. Om je posities en je coördinaten... Of, en vroeger ging het met coördinaten... om die uh, goed vast te leggen. En je ziet ook in... Uh, oh, dat is, wat, dat is wat anders. Maar wat ik in mijn huidige tekeningen heel belangrijk vind... is dat uh, het is een spel van rechte lijnen en kromme lijnen en de kromme lijn voor mij moet een bepaalde spanning hebben. Die moet je gevoeld hebben. Of die moet, je voel, die moet voelbaar zijn. En, uh, met een potlood met een, in je hand. Ja, op het hand. moment dat je hem uit je hand of je, dat je hem trekt... en je, je drukt de pen op het oppervlak, dan voel je de spanning. Of je kunt die spanning simuleren uh -huh. voor jezelf. En daarmee die lijn voelbaar maken. En maar zal de toeschouwer daar iets van merken? Dat weet ik niet. Ik denk, dat, ik denk niet dat hij die voelt. Maar ik denk dat de, de verhouding van een bepaalde kromme lijn... ten opzichte van een andere rechte lijn... dat daarmee een, een ander soort compositorische element hm. opstaat. Ja. Ik heb trouwens uh, net gekregen de vraag die via Twitter werd gesteld. Vragen. Cartoonist, vraagteken, typograaf. vraagteken. Ja? Ik denk dat je moet kiezen tussen die twee. Vraag ik ben geen cartoonist. Ik ben geen katonist. Typograaf? Ik ben uh, ook geen typograaf. Ik kan wel met letters uh, werken, maar... Behoorlijk, je hebt heel wat letters ontworpen ook. Ja, maar dan, ben je, nog geen, dan ben je nog geen typograaf. Een typograaf is iemand die uh, met kennis van letters... en alle, alle typografische uh, jargon en uh, inzichten... heel goed afgewogen typografisch beeld gemaakt. Bijvoorbeeld deze krantenpagina's van het FD. Ja, afgelopen zaterdag een Hij essay. Dat, dat, dat is vooral gelisten. typografische vormgeving. En dat is de regelafstand, het aantal woorden... de, de, de, de ruimte tussen de letters. Allemaal heel minic... Dat, dat, dat, dat is het echte typografenvak. vak. Mm -hmm. En een letterontwerper kan een typograaf zijn... maar is het vaak niet. Nee. Want, want is in de eerste plaats letterontwerper. Ja, ja. ja. want ja. daarin gelden hele andere... Wetmatigheden dan in de typografie van een pagina of een boektypografie? De volgende opmerking, die persoon, ah. ik bedoel Twitter, dus 140 ja, tekens. Ja. Tekenen is schrijven en spreken. Ja, Dat ben ik wel me mee eens. Ja. Sam, Abel, Guido, Edu. Edu? Ja, dat is mijn broer. Is de broer? Is er ook een Twitter? Ja. Oh, en... die, die, die sturen dat? Ja, precies. Oh. En dan Dick of Apple? Ja, het is voor mij is geheimtaal. Nou, dat is Dick Bruna. Dat is Dikbruna dus Bruna, Bruna natuurlijk en Eppo Nou, allebei. Ook een indische jongen, Eppo. Uh, ik denk... Uh, ik denk meer Eppo dan, uh, dan Dik. Ja? ja? En waarom? Uh, daar ben ik wel heel laat achtergekomen, hoor. Maar ik denk, Eppo uh, Doeven is een... Uh, waanzinnig getalenteerde multi-kunstenaar. Multi, uh, die en muziek maakt, en schildert, en ontwerpt... Hij heeft de bankbiljetten van Nederland na de oorlog gemaakt. Met Erasmus er onder andere op. Hij heeft de eerste Holland Festival affiches gemaakt. Hij heeft jarenlang voor de vier politieke prenten getekend. Hij eh, komt uit een uh, Hoe noem je dat? Plantersfamilie. Plantersfamilie. En, uh, wilde niet, ik wil niet zeggen dat hij deugd, maar hij wilde niet zijn studie afmaken. Want hij vond het veel leuker om muziek te maken. En een sociaal sociale uh, figuur te zijn mm -hmm. daarin. En dat is precies waarom je je met hem meer verwant voelt... dan met Dick Brune, de keurige ik, ik ben, man? Ik denk... Nou, ik weet niet of Dick een hele keurige Dick is een hele ermeebele uh, man, ja. Ik, ja. Hij is keurig, weet ik. Misschien is hij ook wel een beetje stout. Ik denk dat hij wel een beetje stout is. Maar... Um, ik, ja, ik denk dat daarin een groot verschil zit... Uh, ik wou, wou, wou nog wat over. Uh, oh ja, en Apple net zoals Dick. op een hele andere manier zijn van grote invloed geweest. op de. Apple uh, meer op de illustrat illustratoren. En ik denk dat uh, Dick meer op de vormgevers. Uh, grafische vormgevers invloed heeft gehad. Toch zijn er veel mensen die jouw werk vergelijken hè, met. Uh, met Dick Bruna. En niet de minste. Ja. Uh, Wim Kraul, Emmanuel Griezen. Ja. Uh, vergelijkt jouw me werk met dat van uh, ja. Dick Bruno. Ja. Nee, dat... Ook de hoofdredacteur van Items. Ook, uh, oh ja? Max maar Vergelijkt jouw werk ook met dat van ja. Dick Bruno. Ja, het ligt ook heel... Nee, maar dat, dat... Nee, ik zei net van Apple Doeven... daar ben ik veel later achtergekomen. Ik kom natuurlijk... Uh, ik ben uh, opgeleid... Op de Riet van de Academie en de AKI in de traditie van het Nederlands Graafse ontwerpen. en uh, illustreren. Waarbij. Dick Bruna uiteindelijk. een hele belangrijke rol heeft gespeeld. En in het Graafse. Ik zei het. in vloed Graafse ontwerpen. En ik heb de opleiding Graafse ontwerpen gedaan. Jan Bons, Dick Bruna, uh, Matisse, en dat zijn allemaal toch al. namen die een directere invloed hebben uitgeoefend. Bewuster, directe mm -hmm. invloed op, op, mijn, op mijn werk, ja. Dat klopt wel. Nog een vraag via Twitter. Hoe kijkt Max terug op het artikel dat hij eind jaren zeventig... voor de Dikso-Wankers maakte? Prachtige, krachtige beeldtaal. Het artikel? Ja. Hoe kijkt Max terug op het artikel dat hij eind jaren zeventig... voor de Dikso-Wankers maakte? Zegt het jou <laughs> nog wat? De Dikso-Wankers. Oh, wacht even, nu... Dikso Wankers. Ik weet niet wat... A, a, Tell me. Maar uh, ik speelde in de... Ronald Notenboom vraagt dit. Ben ik ben, ik nou speelde, helemaal, uh, wat is dat, Dikso Wankers? Dikso Wankers is een ska-band. Ja. En daar speelde ik in. Oh, en wij, nou, hadden ja, enige, sorry, hoor. wij hadden enige faam. We hadden enige faam. We hebben nog met... Uh, Alleen niet bij ondergetekende, maar dat zegt natuurlijk niks. Wim de Bie heeft een, uh, in zijn... Uh, die familie uh, Van der Laak, niet Van der Laak, of Van der Laak en de zoon. Uh, uh, die was een punk. En uh, we hebben een nummer gemaakt: Baba Bloemenbuurt. En dat, wij, waren, wij, wij, dat waren wij, dat spelen wij. En uh, Wim die zingt dat. En, uh, maar goed. Dat hadden we nou leuk kunnen laten horen. Ik weet ja. niet wat hij met het artikel bedoelt. Dus dat is een beetje verwarrend. Oké, okay, oké. Okay. Kiesman is een beetje in de war misschien. Er waren in de jaren 70 en 80 veel meer muziekbladen dan alleen oor. Ja, je had de New Musical Express en een aantal ander, andere Engelsen. Ja. Het krant zul je ook wel hebben gehad in die tijd. Maar goed. Um, Max Kiesman, voor de mensen die nog later zijn ingeschakeld, uh, uh, grafisch vormgever, illustrator. En wat al niet meer. Op dit moment is een grote tentoonstelling te zien van jouw werk in uh, het Grafisch Museum in Groningen. En binnenkort worden de nieuwe pictogrammen onthuld uh, op Schiphol. Ja. Die zijn trouwens al wel te zien uh, in, in, uh, in het museum in, ja, in, hè, in, museum... in Groningen. Première, klop, nou. ja. hoe, hoe, hoe is het eigenlijk voor je, omdat geldt dat als iets heel eervols, dat je dan daar. Schiphol, de plek waar toch iedereen in Nederland dan betreedt? Om... Ja, nou ja, ik, ik, ik, ja, ik vind van wel, en dat heeft, is meer op een persoonlijk, op persoonlijke titel, omdat ik vaak en graag mensen naar Schiphol breng of ophaal. Mm -hmm. Dus als ik daarheen ga, parkeer ik mijn auto daar en ik zie de plaatjes van Opland. En Opland is toch iemand uit mijn, uit mijn jeugd. Mm -hmm. Of de jeugd, niet alleen mijn jeugd, maar toch uit mijn. Betrokkenheid, hè, dus die, ik noem maar even, die, die, ja, die maatschappelijke betrokkenheid van Opland. speelde ook in mijn belangstelling en de dingen waar ik mee bezig was toen ik op de academie zat al. Dus hij is een soort anker in mijn carrière. Niet dat ik op diezelfde manier wil tekenen. Of dezelfde, of dat ik het, soms vind ik het ook heel erg lelijk wat hij maakt. Maar het is wat gewoon. Wat vind jij heel lelijk van Opland? Soms vind ik dat hij een beetje te vlodderig tekent. Vlodderig? Ja, te vlot. Ja. En daar moet ik heel voorzichtig mee zijn om dat te zeggen. Want dat kan ik namelijk zelf ook heel goed. Oh ja? Ik kan vragen, Wanneer vind jij het vlodderig dan? Wanneer, ja, dan moet ik de plaatjes erbij. Gewoon eh, te snel of te slordig? Nou, qua verhouding en nee, ja, qua compositie. Dan, is er, dan zit er te weinig uh, kracht in de totaal van de compositie van het plaatje. We spraken, uh, zei ik net al, Wim Krawel. Uh, en, en hij zei, mooi om op land op te volgen. Uh, en met hem die competitie aan te gaan. Daar zou je zenuwachtig van kunnen worden. Maar Krauwel is ervan overtuigd dat jij er met groot plezier aan werkt. Maar zit daar inderdaad iets van competitie in? Ja, nee, het is, het is toch. van. Hij heeft natuurlijk de standaard gezet. En uh, die moet je op zijn minst evenaren of er overheen. Maar hoe kom je erover? Je weet niet hoe je er, met jou, ik met mijn, mijn manier van tekenen... ik weet niet hoe ik over zijn standaard kan komen. En ik weet niet of de... want zijn werk heeft 15 jaar of 20 jaar dat gedaan. Ik weet niet of mijn werk dat volhoudt. En daar, dat, is, dat is de competitie of de, de, de lange adem die het kan hebben. Even naar uh, jouw persoonlijke geschiedenis, want je bent uh, grootgebracht uh, in een gezin waar tekenen ongeveer net zo gewoon was als uh, eten en uh, drinken. Ja, jouw vader was illustrator, ja. uh, je broer is uh, ook illustrator, en um, je vader uh, komt uit Indonesië. En uh, je vertelde laatst dat pas onlangs dat je er eigenlijk pas sinds kort achter bent gekomen dat je heel erg geïnspireerd bent door de Pop. en dat je dat helemaal nooit eerder je had gerealiseerd. Nou ja, ik ben in... Uh, of, ik, ja, ik kom uit een gezin waarbij mijn vader dus tekent. Uh, mijn grootvader uh, carrosseriewerk uh, deed voor auto's... en ook uh, met een zeer vaste hand ook gouden randjes... Op, uh, Met een zeer vaste hand, ja? Ja, de vaste hand is heel belangrijk. Ik denk dat ik de vaste hand van mijn grootvader heb. Van je vaders kant? Van mijn moederskant. kant. Oh. Nederlands, um, Nederlands ja. Maar mijn, uh, ja, ik, uh, wacht even, wat was de vraag ook alweer van... Nou, die, de, dat je uh, eigenlijk nog niet heel erg lang ja. je ervan bewust bent dat die... Indonesische wajangpoppen. Ja. En als je eenmaal dat beeld hebt gezien... of ik erover heb gelezen... klopt dat inderdaad heel erg. Maar die poppetjes ja. zijn nou, wajangpoppetjes. Mijn vader is heel, op heel jeugdige leeftijd naar Nederland gekomen. Op een vrij dramatische manier. En um, hij heeft eigenlijk Indonesië... of niet eigenlijk, hij heeft Indonesië en zijn verleden... volledig voor, voor, uh, hij heeft zich daar volledig van afgesloten. En dat niet meer toegelaten in de rest van zijn leven. Althans niet in wat ik daarvan weet. Mm -hmm. um, wat wij, uh, wij spraken ook alleen maar Nederlands. Hij sprak ook geen Maleis. En uh, het enige wat, wij, wat ik me herinner aan Indonesië binnen het gezin was... En, uh, de, de, de Indonesische rijstafel, waar mijn moeder heel goed in was. Oh. Om dat te, te <laughs> doen, om dat te maken. En, en, uh, en van wie had ze dat dan geleerd? Ik denk van, uh, of van zijn zus, of van, uh, uit, uit goede kookboeken. Ja, ja. Beb Fuyk. Beb Fuyk, ja. Het <laughs> ja. Indonesische kookboek. Dus, en, maar, maar dat was alles wat in Indisch was? Nee, we hadden dan ook wel wat... Uh, wat, wat kunstvoorwerpen en, een, en om die Wayang-poppen. Uh, we hadden in uh, het huis hing een, een bat ik doek met Wayang-figuren. Uh -huh. Maar omdat ik dus. en omdat mijn vader, dus niet echt wat vertelde over zijn verleden en de invloed en in de Indonesische cultuur. en ik in Nederland opgroeide, middelbare school deed. op de kun Nederlandse Kunstacademie. in de traditie van het Nederlandse ontwerp en tekenen mijn opleiding genoot heb ik altijd aangenomen dat de invloeden uit de Nederlandse geschiedenis kwamen. Dus vandaar Dick Bruna en Fiep Westerdorp. Ja. En uh, nooit erbij stilgestaan en eigenlijk zelfs genegeerd... dat het wel eens op een andere manier had kunnen gebeuren. En wanneer kwam je daar dan achter? Ik ging naar Indonesië voor een lezing in Bandung, was ik gevraagd. Java. Dat is op Java. En ik wilde me een beetje oriënteren. Dus ik was naar het Tropenmuseum gegaan. En daar was een hele mooie tentoonstelling van moderne wajangpoppen. Uh, en ik liep daar zo rond een beetje te kijken. En een beetje uh, daas te zijn. En dat mooi te vinden. En toen ineens dacht ik, ja, nou, verdomd, dat is... Dat is het. Dat is het. En daar... Daar komt het vandaan. Ik, en toen, herinner, toen realiseerde ik mij ineens dat die, die, dat die blauwe doek met die witte figuren, dat dat nog steeds in mijn, in mijn achtergrond zit, in mijn, als als als een de, de eigenlijk dat zit nog steeds in mijn gedachten. Die, die batikdoek heb ja. ik dan over. Ik noem het even... Ik weet niet of het een batikdoek was, maar ik noem het maar even zo. Ja, ja. Maar is dat niet heel erg gek voor iemand die... Uh, nou ja, bijna 60 jaar, toch? Je bent nu 60, ja. Maar met, met uh, tekenen en beeld en vorm bezig is. Ja, maar alles was, alles was Nederlands bij ons. Het ja. eten was Nederlands. Behalve dan een feestje was de, wat, dan de, konden we de, de sier maken met Indonesische rijst. Alles was Nederlands. Er was... Uh, de, wij hadden eigenlijk ook alleen maar Nederlandse vrienden. Mijn ouders hadden eigenlijk... Er waren een paar Molukse of Amonese vrienden, maar... We, we praten alleen maar Nederlands. Mm. Dat, was, dat was er zo... Ja, het, is een, het is een hele, hele, gesche, hele geschiedenis, want daar duik je me helemaal mee... in het koloniale verleden van Nederland natuurlijk. Maar ook de oorlog speelt er nog een rol. Um, want je wilt er nu ook iets mee gaan doen, toch? Ik zou daar heel graag wat mee willen doen. Ik weet nog niet precies hoe of wat, want dat vergt natuurlijk allemaal tijd en uh, aandacht. Um, ik heb er ook al een paar dingen gemaakt. Je hebt in de tentoonstelling dat, dat vijf, ik noem het even vijfluik. Ja, ja. Dat heet bloedlijn. En dat heb ik gemaakt voor... Um, uh, ja, voor schrijf het even. Een, dat zijn vijf grafische figuren, mm -hmm. waar links een een, man, een jongen of een jonge man staat en rechts... Een uh, oudere vrouw, een jonge man, dat ben ik. De oudere vrouw is mijn Indonesische grootmoeder... die altijd verdwijnt als je in de buurt komt. Uh, daartussen zitten drie anderen, waaronder uh, een, uh, de familieboom. Waarbij de familie de boom vormt, maar elkaar niet aanraakt. En elkaar alleen maar aankijkt. En in het midden heb je de omhelzing, of de versmelting... van een man, mannelijke en een vrouwelijk figuur... wat heel, wat, wat heel breed gelezen kan worden. En een, uh, een driekoppige man van niet horen, niet zien en niet spreken. Dus alles verzwijgen. Dus die, dat is eigenlijk de samenvatting van het hele verhaal. Dat is wel ongelooflijk. Waarbij het zwijgen de hoofdtoon voert. Ja, ja. ja. En jouw grootmoeder heb je nooit gekend, hè? Nee, nee, nee. Mijn vader heeft haar bijna niet gekend. Want ze Zij was, was, zij was uh, 16 of 17 toen hij geboren werd. En toen was er al sprake van een zus. Dus ze was nee, 14. Ja, de, ja ze, de, de, de oudste zus die was uh, geboren toen zij... Ik meen, ik 14 was, ja. En waar dus... is deze vrouw gebleven dan? Ik zou het niet weten. En jouw vader ook niet? Nee, het, uh, mijn grootvader was... Ik, ik noem hem maar even intellectueel. Hij was in de gelegenheid om te kunnen gaan studeren. Hij was ook al uh, een stuk ouder dan mijn grootmoeder. En uh, heeft kunnen leren en heeft heel veel zichzelf kon ontwikkelen. Terwijl de vrouw uh, ongeletterd was en niet in staat was om zichzelf te ontwikkelen. Dus er was een enorm groot verschil tussen die twee. En een kind dus. Was 14. En, twee, en, twee kinderen. en twee kinderen. En dus dat huwelijk is op een gegeven moment uh, stuk gelopen. Ik denk daarop, op die, die verschillen van mijn ontwikkeling. Dat dat niet gewoon niets is. En het was lager uh, Javaanse adel. Uh, een gearrangeerd huwelijk. om zeg maar het, uh, het bezit binnen kamers te houden. of mm. uh, binnen de familie te houden. Wat zeer, zeer gebruikelijk was daar. Dus dat is sowieso al een heel, is een heel tragisch, uh, gegeven. tragisch. gegeven. Dus dat gezin was al een gebroken gezin toen, toen hij. Uh, vier was, of vier of vijf, ja. of zo. En um, heb jij met jouw vader nog kunnen spreken over uh, jouw ontdekking? Namelijk dat die Indische invloeden in jouw werk nee, zo nee, aanwezig nee, nee. zijn? mijn vader is in 2001, 2001 overleden. Dus daar is niemand er niet meer van gekomen, nee. hmm. En heeft hij ooit... De, zag je Indische invloeden in zijn werk eigenlijk? Het, nou, dat is wel interessant... Uh, Oog niet, maar ik denk dat het, vooral in het vroege werk... Eh, onder invloed van Eppo Doeven was Indonesisch eh, eh, van afkomst. Mm -hmm. En van grote invloed op de generatie van, eh, van mijn vader. Mijn vader eh, ze stu studeerde aan de academie in, eh, in Arnhem... destijds de kunstenaar Onder andere met... Eh, hij zat in de klas met Gerard van Straten. En Peter van Straat zat de klas onder hem. En er waren nog een aantal andere mensen. En Eppo Doeven was toen al van grote invloed op de manier van tekenen, illustreren. En het is ook bekend van Fiep Westerdorp, die in ik meen Den Bosch uh, studeerde, ja. dat die ook uh, erg veel invloed had van, van, uh, van Eppo Doeven. En je ziet in het vroeg... en Janneke zijn natuurlijk eigenlijk ook waian pop. Eigenlijk wel, ja. ja. Maar je ziet in het vroege werk van die hele generatie... en die na de academie en die, toen ze gingen afstuderen... de advertenties die ze tekenden, dat is allemaal heel generiek werk. Het lijkt allemaal op elkaar, maar het lijkt al, allemaal op Epodoves werk. Ja, ja. En ja, dus mijn verhaal toen ik naar Bandung ging ook, was van... Uh, Eppo Doeven gaat naar Nederland. Hij heeft het grafische en hoogcontrast manier van tekenen geïntroduceerd. Mm -hmm. Bij die generatie. En waaronder bij Fiep Westerdorp. En die komt uiteindelijk op uh, Jip en Janneke. Wat een soort silhouette, pictogramachtige waaiangpoppetjes zijn. Ja. eigenlijk Dus dat heeft zij van... Dat is een beetje kort door de bocht. Maar voor mijn verhaal <laughs> vind ik dat heel erg mooi. Ja, ja. Dus en, en uh, zij heeft weer invloed op mijn manier van tekenen. En mijn beelden. En ik ga naar Bandung terug en ik zeg: Kijk jongens, hier heb je die poppetjes. Dat, uh, ik kom het je terugbrengen. Hoe reageerde ze? Ik denk dat. Dat, ik, dat werd wel. Ik weet niet of ze het begrepen. Maar ik. Ze, het werd wel gewaardeerd dat uh, iemand die. De, de, zeg maar de wortel heeft in hun land uh -huh. terugkomt om iets te laten zien wat hun kan inspireren en kan zeggen van hé, hey, maar het komt eigenlijk hier vandaan ja. dat is wel heel mooi en het, het aardige is ik kwam in uh, Yogyakarta bij een poppen maken ik ben, zijn, raki, ik, ik, weet niet, ik ben zijn naam even vergeten maar dat was dus een heel mooi moment dat ik daar, uh, ja, ik, ik bekijk zijn werk. En poppen maken, dat is heel precies. En je hebt wel veertig beiteltjes om de, dat leer, oh ja. de leer uit te... De, uit de, ja, het is heel arbeidsintensief. En, Moet je vooral niet vlodderig voor zijn? Nee, nou ja, ja vlodderig op zijn Indonesisch kan heel goed zijn. Hmm. <laughs> Maar ik liet dus mijn, die tekening is van me zien. En hij, hij, hij keek ernaar en hij zei experiment. De, de, we konden heel moeilijk met elkaar praten, maar mm -hmm. de, hij zei experiment. En hij herkende wat ik, maak, wat ik maakte als een afleiding van wat hij maakte. Het is toch wat, een heel bijzonder dat moment. Was, dat was heel bijzonder, ja. ja. Dat was heel apart. En dat je dat dan zoveel jaren na dato ontdekt. Is, blijft gek. Nou, wat bedoel je? Zo nou goed. ja, dat je een leven lang met vorm en beeld ja. bezig bent... en dan tot die ontdekking ja. komt. Maar, nou ja, goed, als ik dus... Nou, daar ben ik op doorgegaan. Ik vind dus Indonesië... De, nou ja, mag ik even doorgaan? Ja, ga door. Um, voor een andere lezing in, ik dacht, in Rijeka. Mm -hmm. Vlak daarvoor vond ik een boekje van een, een onderzoeker, Jaap Kunst heet die geloof ik. Die werkte voor de, de, de Nederlandse overheid in Flores en Timor in Indonesië. Mm -hmm. Hij was op bezoek in, hoe heet dit, Rijeka... Uh, je mag doorgaan, maar niet te gedeten, ja, Maar ja. Hij, hij ging ja. naar een voorstelling en, uh, van volksmuziek en, uh, en allerlei andere dingen. En hij herkende dat als, als muziek uit Indonesië. Hij heeft een boek over geschreven... En zijn, zijn opvatting was dat er is een volksverhuizing plaatsgevonden is. waardoor vanuit Oost-Europa via Zuid-Rusland en in India. zijn beelden, muziek, uh, composities, instrumenten. en andere motieven daar terechtgekomen. Ja, ja, ja, ja. Hoe het over de hele wereld heen reist en iedereen elkaar ja. beïnvloedt. Ja, internet is al, is al 400 jaar oud, maar het ging een stuk langzamer. <laughs> Wat ga je nu doen met deze gegevens, met die familie. Uh, want, want je hebt echt het idee om daar iets meer mee te doen. Maar ga je dat nog na de vorm geven? heb je daar al Ik hoop idee het wel, ja, ja. Ik heb, nou ja, dat, dus die, dat vijfluik uh -huh. is een, zeg maar de basis. Gezien in Groningen. Ik heb nog een ander, een ander verhaaltje geschreven met tekeningen. En, en ik wil die karakters of die figuren die ik teken, ook in mijn boekje, die daarvan afgeleid wil ik verder ontwikkelen en kijken of daar een verhaal uit komt. Klopt het dat jij eigenlijk, zo, terwijl ik daar over die tentoonstellingen... me verdiepte in jouw leven en in je carrière... dat je eigenlijk steeds weer opnieuw begint? Ja, dat kan ja. ik wel zeggen, ja. Nu ook weer met een kind erbij? Dat zeg je, dat zeg je zo even, <lacht> dat loopt erbij. Nou nee, ja, goed. Het is, op alle vlakken lijkt het alsof je steeds weer opnieuw begint. Ja. Ja, ik, uh, ik, ik ben graag onderweg. En als je onderweg gaat, moet je ergens weggaan en ergens aankomen. En weer opnieuw beginnen. Ja, maar het onderweg zijn is het mooiste. Bijvoorbeeld... Maar neem je dan veel mee uit het verleden? Ik bedoel, is het... Ja, dat was... de bagage was steeds zwaarder hoor. Dus je moet nooit echt ergens aankomen? Dat is een mooie gedachte, ja. Ik weet niet hoe dat zou moeten zijn. Hm. Nou, er is, is wel een heel sterk verlangen om ergens aan te komen. Nou... Ik denk dat, heeft, dat zou best eens kunnen te maken, hebben, eh, te maken kunnen hebben met het verhaal van mijn vader... en het, het, het zweven tussen in die identiteiten en Indonesië en Nederland. Dat hm. kan er wel mee te maken hebben? Ik weet het niet. Hoe hij dat heeft overgedragen. Ja. Goed, ik ben benieuwd wat voor tekening er vanavond in het boekje komt te staan. Of overmorgen, of de dag na overmorgen. Nou, dat is gewoon een tafel met twee microfoons en jij hem en ik kom. Lekker makkelijk. Ja. Goed, dankjewel. en uh, veel plezier met de rest van het leven. En uh, tot en met 16 juni is, het, uh, is de tentoonstelling tot te zien. Tot en met 16 juni, ja. Heel erg de moeite waard in het Grafisch Museum in uh, Groningen. Het werk van uh, Max Kisman. Beschrijf jij alvast die tegel, Max? Dan meld ik wat er zo dadelijk op deze zender te horen is. Dat is, zoals u van ons gewend bent, uiteraard twee dingen... Uh, maart is de maand waarin de katholieke kerk een nieuwe paus heeft gekozen. En ieder weet het en daarom is deze maand uh, bedoeld om gesprekken te voeren... met bekende Nederlanders uit een katholiek nest. Althans, bij twee dingen. Alice de Bruin spreekt zo dadelijk met Erik Jurgens. Hij is emeritus hoogleraar staatsrecht en, uh, zoals u alle weet... oud lid van de Tweede en de Eerste Kamer. En dan ontstaat daar nu een heel prachtig uh, kiesmannetje... Dat is trouwens nog niet zo heel erg makkelijk. Hè? We spraken ook nog met uh, de directeur van het uh, museum in Groningen, Paulina van Nijs. En zij heeft, um, was met een biemer geprojecteerd en dan moest zij het natekenen. En toen pas ontdekte ze hoe ontzettend ingewikkeld het is. Maar jij doet het, doet het toch vrij makkelijk? Max Kisman, kan je niet ja. praten en tekenen tegelijkertijd, ontdek ik nu. Ja, ik het. En wat staat daar nu? Kijken is... Max? Kijken is stelen. Kijken is stelen. Ja, daar kunnen we nog een boom over opzetten. Dank je wel. Dank meneer Kisman. Dit was aflevering... 2605. Ja, 2605. Morgen ontvangen we uit Vlaanderen... Griet op de Beek... de nieuwe ster van de Nederlandse letteren. Tot dan. Radio 1. E.